Tu dus, vaanGetting... vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via leave. non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia.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 like my baby. That's wonderful. It's wonderful. That's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do do do do do. Chiboom, boom. Do do do do do. Chiboom, boom. Do do do do do. Chibu. Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never. Trouble from the first kiss. Had your eyes wide open. Why were they open?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 Tan times don't.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 Super Mario I hope this works out Cardio Till then let's fly to Here we go.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 Moment will be gone But I will bend the light Pretend That it's Somehow howling the ground wow. De levend ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 Echt heersk gelachje. De mijn dag. Stel maar aan het mijn dag wel. Nee, je niet. Wel niet. Het is echt mijn dag. Ik serieus, ik. Echt, 19. Well. Nee, echt niet. serieus. Nee, mijn dag. Het <hums> is mijn dag. Oh, mama Echt heersk gelachje. Zie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 De rechtszaak tegen Geert Wilders wordt zeer waarschijnlijk helemaal overgedaan. Het Openbaar Ministerie vindt dat eigenlijk niet nodig na het vervangen van de rechters. Maar de advocaat van Wilders, Moscovits, zei vanochtend bij aanvang van de nieuwe zaak dat wat hem betreft alles wordt overgedaan. En daarom moet dat ook nu gebeuren, stelt het OM, want dat is zo geregeld in de wet. Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of de zaak inderdaad helemaal over moet. Die bepaalt ook of de getuigen Janssen en raadsheer Schalken worden gehoord. Moskovic wil aantonen dat het gerechtshof vooringenomen was... omdat Janssen en de raadsheer samen hebben gegeten. Doem vindt het niet nodig om de twee te horen. In Spanje heeft de opvolger van de politieke tak van de ETA het geweld afgezworen. Dat staat in de statuten van de nieuwe linksnationalistische partij Abarzale. Die vandaag werd opgericht. De partij is de opvolger van de politieke tak van de ETA, Batasuna. Die partij is verboden omdat het Baskische terreurbeweging steunde. De nieuwe partij wil in mei meedoen aan de verkiezingen door afstand te doen van geweld van de ETA. Vorige maand heeft de Baskische terreurbeweging een permanent staakt het vuur afgekondigd, maar niet het geweld afgezworen zoals de Spaanse regering eist.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 minstens 12,50 euro aan boeken kopen, kunnen ook voor de elektronische versie kiezen. Ze krijgen dan in de boekwinkel een code waarmee ze het boek kunnen downloaden. Auteur van het boekenweekgeschenk is dit jaar kader Abdullah. En dan het weer, het is wisselend bewolkt, het is zacht, ongeveer 10 graden. Het gaat wel weer wat harder waaien en vanavond vanuit het westen regen. Morgen is er minder wind en meer zon. Dit was het NOS.